Kijk hem eventjes aan. Is hij er al helemaal klaar voor? De one and only DJ Dion Sydney. Dennis, ben je er klaar voor al? Helemaal. Helemaal. Helemaal. Hé, hey, even wat anders? Je bent vreemd gegaan. Wil je daar wat over vertellen? Nee? Oké, okay, dat is duidelijk. Draai dan maar met die gekke. <laughs> Hier komt hij. The one and only DJ Dion Sydney. En over dat vreemdstraat gesproken. Hij was van de week de gast bij een ander radiostation. Ze hadden hem hier opgepikt. En ze zeiden, wat kan die jongen draaien? Wat knalt hij door de eter? Onze eigen DJ Ramonski, Ook hij was uitgenodigd. Maar hij is terug. Hij vindt het hier het lekkerst. Op de 106.9... En op die 104,5 en natuurlijk ook op ons digitale televisiekanaal. See it at CFM Zandvoort. Dit is Dion Sydney in the Mix. <tied> Dat is een And dreams we got ways and mean The a dream team always up with a scheme Full Cap to sell the raps, name the theme, Mirage to the crop, something on the screen, I to stop me. I need to go the musical but I'm loving the add tea black season, it I'm the one by one to Like a strike the king, Right on, so on, so on like you ain't gonna party again. I'm not too proud, but I turned it all around. Living for right here and now. I'm getting higher every day. I'm growing stronger in my ways. I'm living life with your no guys. But I'm not finished yet. I'm not finished yet. But I'm not finished yet. I'm not finished maar ik ben niet Sydney, dan maken we het gewoon toch zelf weer na. En zie je hier het resultaat. En hij mag er zijn. Helaas voor alle trouwe luisteraars. De klok van 11 uur komt eraan. Met het nieuws en weer. En dat betekent maar één ding: een einde aan twee uur lang. Zie je het? En dan hoor ik je zeggen: volgende week vrijdag zijn we toch weer. Jazeker. Met alweer de laatste uitzending van het jaar. Ik zeg, maak er een mooi beetje van. Dit was het. Tot volgende week. 3FM wens jullie allemaal fijne dagen en...